Maar in de finale van het toernooi verloren de Nederlandse volleybalvrouwen met 3-2 van het gastland Kroatië. Maar volgens bondscoach Bert Goedkoop lijkt er nog een achterdeur open te staan. Uitslagen van andere kwalificatietoernooien spelen daarin een rol. En volgens Goedkoop kunnen de Nederlandse vrouwen misschien nog in aanmerking komen voor een laatste Olympisch kwalificatieticket. Het weer steeds meer mist, temperaturen vannacht tussen min 2 in het Noordoosten en plus 5 in Zeeland.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 Bij Peaceful Radio aflevering 748. We zijn dit uur 2 geopend met Red Leaf en Grey Sky van Catherine Marie Charlton. En zij doet aan piano improvisaties. We gaan door met Time Out, een cd van Phoenix muziek. En ik zou zeggen ga er lekker van genieten van deze track Morning Light. Graag tot straks aan de aan het eind van dit uur kom ik nog even bij je terug. That's in life now Check the scene Me alone No shoulder to lean Having cream New clothes which are clean Grand beamers which shine With a gleam Me a thing Leave the coffee on the hill Make money want the egg. Make a meal, me a dream Non-stop me a dream But now it's all gone Jaya Guru Hey Bhagwan Hey Bhagwan Hey Bhagwan Jaya Guru Hey Bhagwan Hey Bhagwan Hey Bhagwan Jaya One of Joy van Manisha James en muziek um, van het label Osho.nl Van een ander label New Earth Records, um, maar wel via Osho tot mij gekomen. En is deze cd, laatste cd van Peaceful Radio aflevering 748, Like the Wind in the Tree van Deuter. En daarmee ga ik dan ook gelijk afscheid nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering Peaceful Radio. Peacefulradio.eu en natuurlijk ook op Facebook. Een hele fijne avond weer. Dag.